11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het KLPD, de politie, zou graag zien dat telefoons zonder simkaart niet meer het alarmnummer 112 kunnen bellen. Jaarlijks krijgt de Alarmcentrale in Driebergen ruim 4 miljoen oproepen. kwart van die telefoontjes is misbruik. Kinderen krijgen vaak de oude mobiele telefoon van hun ouders om mee te spelen. En jaarlijks krijgt de alarmcentrale zo'n anderhalf miljoen telefoontjes... van een mobieltje zonder simkaart. Het KLPD. Wij weten dat uh, zeg maar van alle simloze bellers die 112 bellen... is 99,2 procent is misbruik. Dus het is maar een fractie van, uh, van alle simloze bellers... die echt terecht 112 belt. En bovendien in het buitenland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 Sinds de crisis heeft de bank al 40.000 banen geschrapt. Er werken nu nog 104.000 mensen. In- en uitchecken met de overjipkaart moet eenvoudiger voor treinreizigers die een reis maken met verschillende vervoerders. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Meidam aan minister Schults van Hagen. Volgens de commissie moet het over twee tot drie jaar mogelijk worden per treinreis één keer in- en uit te checken. Nu is het veel te ingewikkeld, zegt commissievoorzitter Meidam. Als je dan op een perron aankomt waar toevallig een paaltje staat van een andere vervoerder. Dan moet je eerst weer terug naar het perron van je oorspronkelijke vervoerder. Daar uitchecken en dan weer teruglopen naar het perron van de vervoerder waar je mee wilt reizen. De reiziger zou aan het nieuwe systeem zo'n drie cent per reis moeten meebetalen. De commissie vindt ook dat allerlei aanloopproblemen bij de OV-chipkaart niet voortvarend zijn aangepakt. Meidam adviseert een OV-autoriteit in te stellen die voortaan knopen doorhakt over de kaart.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 De commissie Gelijke Behandeling heeft een café in Valkenzwaard op de vingers getikt. Café Old Dutch organiseert elke vrijdag een ladies' night. Vrouwen krijgen dan tussen 10 en 12 uur vijf consumptiebonnen en mannen krijgen niks. De commissie Gelijke Behandeling had daarover een klacht binnengekregen van een man. Het café legt de uitspraak van de commissie naast zich neer en gaat gewoon door met zijn actie. Dan het weer nog, droog en zonnige periode. Later vanochtend en vanmiddag lokale paar buien. Het wordt 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Morgen wat zon, maar ook enkele buien. Het wordt zo'n 19 graden. En in het weekend droog en bewolkt. AWB Verkeersinformatie. Files nog op de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade. Drie kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen nog vier kilometer. Goeiedag, dit is Kees. Het is weer tijd voor de minder fileberichten. Kijk, terwijl u even lekker bijkomt op de camping. Of het, dus, de hè, de jongens, jongens pa, me alsjeblieft, zeg. Hey. Dus als het in de vakantie rustig is op de weg, grijpen wij de kans om de A67 eens goed onder handen te nemen. Asfalteren is hier hard nodig. En daarom is de A67 tussen Helden en Zomeren dit weekend afgesloten. Dus als u dan wel in het land bent, kijk even op vananebeter.nl. Nou, toppers...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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl/slash mogelijkheden. WV. Werken aan perspectief. Voilà. Radio 1. Degids.fr Met Felix Beurders. Goedemorgen. Tegen al die mensen die nu stiekem met hun telefoontje zitten te spelen, zou ik willen zeggen: Het maken van digitale vrienden leidt tot gestoord sociaal gedrag. Dat is althans de stelling van een van de deelnemers aan het Joop-debat... later in dit programma. De SP doet aan crowdsurfing. De partij vraagt aan iedereen die er maar verstand van heeft... om mee te denken over beleid, bijvoorbeeld in de zorg. Emiel Roemer is dadelijk hier om tekst en uitleg te geven. En hoe jazz is not jazz eigenlijk nog. Nu er al zo iemand als prins op het podium mag. Ik zal het straks horen. Voor verder en dieper contact staat u maar één ding te doen. Surf naar degids.fm. Mijn eerste bokser die bekend stond om zijn mooie technische stijl, Arnold van der Leijden. Zaterdag doet hij op RTL 7 live verslag van de strijd om de wereldtitel zwaargewicht, En die gaat tussen de Oekraïne Vladimir Klitschko en de Brit David Hay. Sinds Mohammed Ali is er op de Nederlandse televisie geen bokswedstrijd meer live te zien geweest. Goedemorgen Arnold van der Leijden. Goedemorgen. We hebben precies vier minuten om voor deze wedstrijd reclame te maken. Ik start die klok. Vroeger stonden we om 4 uur s morgens op om met Ali te zien boksen tegen Joe Frazier. Nu is het Klitschko moe. tegen Hey. En ik ken ze, je gezegd gezegd. Mooie historische momenten waren dat. Maar uh, de geschiedenis herhaalt zich. Een beetje laat. Maar er komt weer nu een gigantisch mooi gevecht aanstaande zaterdag. Wie is die Klitschko dan? Uh, Klitschko uh, ja, komt uit de voormalige Sovjet-Unie. Grote bokser uit de Oekraïne, sterk. Olympisch kampioen geweest. En eh, nu een ongelooflijk sterke bokser in het zwaargewicht. 53 partijen, waarvan maar drie verloren, één onbeslist. En waar is Nederland. hij sterk in, Arnold? Sterk, hij is groot, sterk. Eh, en hij, heeft, hij is technisch heel erg goed, hij heeft een goed oog. Hij heeft een hele goede voorhand en, en, en een moordende rechts directe. En, en dat is een beetje zijn kracht. En die heen? David, hey, ja, dat is uh, wel een sensatie. Uh, relatief uh, nog jonge bokser en opkomst. Uh, is een, een, een, een man constant in beweging, doet een beetje denken weer aan Muhammad Ali, iemand die een heel goed voetenwerk heeft en hele snelle handen. Een beetje nadeel heeft hij hey, is dat hij maar met enkelvoudige stoten komt. En dat kan gevaar oplopen tegen de sterke en veel grotere en zwaardere uh, kliescho. Dus de aankondiging wel van de eeuw is een beetje terecht? Mm, nou, ik, ik moet het nog zien. Maar de, de, dat soort gevechten, dit soort gevechten worden altijd heel groot gebracht. En ik denk volgend jaar als je weer een heel groot en, en een mooi gevecht hebt... dan noemen ze dat ook weer het gevecht van de eeuw. Dus dat, dat moeten we met een koortje zout nemen. R2L7 maar het wil... is een sensationeel mooi gezegd. En de zender die wil de boksport een nieuwe impuls geven... door de wedstrijd met veel toeters en bellen live uit te zenden. Ja. Waarom is eigenlijk de aandacht voor de boksport de afgelopen jaren zo verslapt? Ja, mensen willen toch altijd een voorbeeld hebben. Iemand waar ze tegenop kijken, een held die zeg maar, maar aan het front staat. En dat hebben we niet meer. Ook zeg je, als je, als je kijkt in Nederland, er zijn niet meer boksers van, van dat niveau. Die op, op het allerhoogste niveau acteren. Jij en was een held, willen he? toch. zien toch graag een voorbeeld. En, uh, dus we, daar moeten we nieuwe helden op staan. Dan nou, krijg je als commentator een prominente rol zaterdag. Aan jou de taak om de spanning en het enthousiasme terug te brengen. Ik ken je als een beschaafde, rustige man. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, klopt. Maar als je schaaf en beschaafd en rustig bent... Dan, en, en, maar je hebt dan toch de juiste informatie. En ik heb ook veel inside-informatie. Ook zeg maar, wat, wat gebeurt in, in de kleedkamer, in de voorbereiding van de mannen. En, en, ik, en ik wil gaan, uh, me, me echt gaan richten op uh, specifieke dingen. Wat gebeurt nou in de ring... Hoe gaan ze psychologisch met dingetjes om en, en wat gebeurt er? En, en hoe zijn de reacties van de boksers? En welke tactiek gaan ze gebruiken? Ik denk toch wel uh, belangrijke en, en leuke insight informatie. Heb je al eerder verslag gedaan bij bokswedstrijden of heb je nog even snel een cursus moeten volgen? <laughs> ik heb het in het ver verleden wel een aantal keren gedaan. Eurosport en wat andere zenders, commerciële zenders van vroeger heb ik dat gedaan. En blijf je in de toekomst voor RTL 7 actief? Leek me hartstikke leuk. En als zij de handschoen blijven oppakken, doe ik dat met alle liefde, doe ik dat heel erg graag. Met ja. passie en met overtuiging. Hele mooie. En wat zie je zaterdag liever? Een lange, uitgesponnen technische wedstrijd of meteen een knockout in de eerste ronde? Ja, van beide valt iets te zeggen. Als je kijkt naar mijn imago, zou je zeggen van Van der Leijden wil dat ze over de rondes gaan. Maar van alles heeft wat. En mensen zoeken vaak ook de sensatie en houden ook van de knock-out. Maar ik hou in ieder geval van het feit dat, er de, dat het een oprecht goed gevecht wordt. Sterk gevecht wordt. We, dat we mooi boksen, goed boksen zien. En dat dan uh, uiteindelijk de beste mogen winnen. En hoe dat gebeurt, nou, dat zullen we zien zaterdag. De bel gaat de rondes af. Lopen. Hartelijk dank, Arnold van der Leijden. Zaterdag ik dus... Zeggen, ja? Ik zou zeggen, help eens weg, eerste ronde. Dankjewel. Ah, die eerste ronde hebben we al gehad. <laughs> Dankjewel. Je moet nu gemasseerd worden. <laughs> okay. Is er iemand in de buurt? Nee, niemand in de buurt. Ik sta op scherp. Dat sta je altijd volgens mij. <laughs> Zaterdag zeker dus. Zeker? Uh, een van de vele boxduels van de komende eeuw op RTL 7 om 10 uur. Heeft u deze melodie? Uh, dit nummer is uh, mijn gast op het lijf geschreven. Dit is de tune van nieuwslicht met een bentveld. Goedemorgen, Goedemorgen, jij zit hier wekelijks. Wat is het onderwerp dit keer? Uh, hoe de luchtvaart uh, de intensive care op ziekenhuizen veiliger kan maken. En het antwoord is... <laughs> dat, ga ik, dat ga ik je zeggen. Nou, kijk, het is natuurlijk reeds bekend dat uh, uh, ziekenhuizen... niet de meest veilige plek op aarde zijn. Hè. Er zijn in Nederland jaarlijks al 30.000 medische missers. Uh, 1.700 met een dodelijke afloop. Uh, nou komt er een bericht uit het Radboudziekenhuis Nijmegen. Zij gaan procedures uit de luchtvaart gebruiken... om de intensive care veiliger te maken. En dan gaat het voornamelijk om de manier... Op mensen met elkaar samenwerken en communiceren. En dokter Joris Lemson, die is intensivist, heet dat, intensive care arts op het Radboud, die uh, vertelt wat er zo al mis kan gaan. Um, wat gaat er mis is dat soms de communicatie, bijvoorbeeld tussen artsen en verpleegkundigen, niet helemaal optimaal is. Uh, niet iedereen staat altijd even open voor uh, een opmerking of kritiek van een ander. En we hebben ook niet stelselmatige afspraken dat we volgens een bepaalde volgorde of een checklist allerlei zaken nalopen voordat we een procedure doen. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat dan, uh, terwijl je ergens mee bezig bent, dat toch een belangrijk onderdeel uh, niet aanwezig is. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal mensen en iedereen uh, vergeet wel eens iets. Sommige mensen die zien iets gebeuren en denken dan bijvoorbeeld van... ...nou, dat zal die dokter of die verpleegkundige wel gezien hebben. Ze zullen wel weten wat ze doen en dan zeggen mensen vaak dingen niet... Terwijl um, dat wel een hele belangrijke observatie is, en als je dat wel zou zeggen en de andere partij zou er naar luisteren, dan zou je een, een probleem op het spoor kunnen komen, wat anders misschien pas ontdekt wordt als het te laat is. Het zou toch niet zo mis mogen gaan eigenlijk, Menno. Hè? Nee, uh, al die, die mensen die zijn hoog opgeleid, die en... zijn professioneel. Ja. Ja, je zou denken dat zou niet zo mogen. Het is ook raar als je, als je dit soort verhalen hoort dat je denkt nou, dat, dat, dat dat nog zo gaat. Nee. Kijk, het gaat natuurlijk vaak om gezagsverhoudingen en machtsverhoudingen spelen een belangrijke rol. Uh, de, de arts, uh, de, de chirurg is de baas in de operatiekamer of op de intensive care. En een, een lager geplaatste, een ondergeschikte, die uh, durft vaak niet dingen te zeggen. Ook al ziet hij die fouten. En er wordt ook niet altijd naar geluisterd. En daarbij is er veel ruis, hè. er is gepraat, uh, er is gepiep, er gaan alarmen af. Er wordt misschien nog een, een ernstige geval binnengebracht waarop gereageerd moet worden. Uh, en, en dat zorgt ervoor dat er op vitale momenten dingen vergeten worden. En hoe schiet die luchtvaart nu te hulp dan? Nou ja, in de luchtvaart uh, is er natuurlijk een afschuwelijke ramp geweest... waarbij dit soort problemen in één keer uh, blootgelegd zijn. Uh, uh, problemen die kunnen ontstaan wanneer professionals... onder hoge druk in risicovolle omstandigheden... met elkaar moeten samenwerken. En die ramp, dat is de Tenerife-ramp, KLM en PNM. Een, een stijgend KLM-Boeing uh, uh, ramde een, een taxiende pnm uh, toestel 580 doden. En een van de oorzaken daarbij was de autoritaire... Uh, de houding van de gezagvoerder. Dat was toen die tijd altijd zo geweest. En ook al, hij maakte een fout, en ook al werd die fout door iemand gezien: boordwerktuigkundige of een tweede piloot, dat werd niet gemeld. Zo ging dat toen. Um, nou, Kort, daarna werd Zoals men dat noemt, CRM ontwikkeld. En dat is een, een manier van samenwerken met strikte afspraken over communicatie. Waarbij, en dat is heel belangrijk, de gezagsverhoudingen op dat moment wegvallen. Als het om veiligheid gaat, is iedereen gelijk. Iedereen mag een ander op een fout wijzen. Ik sprak met Mark Harkens, eh, traumachirurg en voormalig eh, luchtmachtpiloot. En hij kent beide werelden en hij ligt dat CRM toe. Source management, dat is zeg maar de manier waarop vliegers met elkaar moeten samenwerken. Binnen die samenwerking zijn een aantal afspraken gemaakt over dat je elkaar ook controleert bij iedere stap. Dus als je een toestel aan het opstarten bent en um, de ene leest een checklist item op, dan voert die ander dat uit, terwijl de een weer controleert hoe de ander dat uitvoert. Nou, die, die checklist die maken nu natuurlijk. Onlosmakelijk onderdeel uit van de luchtvaart. Hè? Je, je, je weet niet al, je kent het van, je kent het ja. van de film, je kent het van de tv. Deze geluiden zijn natuurlijk wel bekend uit een cockpit. Zou het zou voorbeeld wat iedereen zou aanspreken. Denk ik. Nou, nu horen we iets anders. Uh, Jij wilde het luid aan de kokbedouw. Ja, ja, horen. Van, die, ja. Van, die, van die checklist-geluiden. Ja, van, uh, ja precies. Oh, check door, dit, dat alle knopjes worden afgewerkt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Maar dat krijg je dan voortaan te horen als je aan je bed staat? Uh, nou ja, er zijn allerlei manieren om die checks te doen. Maar ja, dat moet je je wel voorstellen. Ja, dat voor een ingreep uh, al die lijsten worden afgewerkt. En uh, uh, Lemson, die radboutarts die we er net al hoorden. die geeft een simpel voorbeeld. Uh, en die vertelt hoe ze uh, dat op de intensive care gaan invoeren. Een eenvoudig voorbeeld wat iedereen zou aanspreken, denk ik, is. Als je op vakantie gaat en je bent op de snelweg, dan overkomt het nog alles wat mensen. Dat ze denken van, goh, hadden we nou wel of niet de achterdeur afgesloten. Als je nou op het moment dat je de achterdeur af zou sluiten, hardop tegen jezelf of tegen je partner zou zeggen... Goh, we hebben nu de achterdeur dicht gedaan. He, alleen al dat hardop uitspreken daarvan. Um, daardoor zet het zich beter in je geheugen vast. En dan hoef je er dan aan de hand ook niet meer over te twijfelen of je het nou wel of niet gedaan hebt. Een hele simpele manier... Waar je met zeg maar, het inzicht wat de CRM je kan geven. weet dat als je dingen hardop uitspreekt en herhaalt. Eh, dat je ze dan niet meer vergeet. Wat we nu doen, is dat we bij, eh, bijvoorbeeld een ingreep op de intensive care. een checklist gebruiken. zodat eh, we zeker weten dat alle materialen. en mensen die we daarvoor nodig hebben, dat die ook aanwezig zijn. Wat we vervolgens doen, is met het team een briefing doen. dat we even kort met z'n allen doornemen. wat we gaan doen. we spreken er ook af wie welke taak gaat uitvoeren bijvoorbeeld wie de leiding heeft. En we nemen alle stappen uh, door zodat ook iedereen weet wat elke volgende handeling zal gaan zijn. En dingen dus hardop uitspreken van tevoren. Dus paspoort ja. niet vergeten, paspoort niet vergeten, paspoort niet vergeten. Ja. En dan keihard roepen. Ja. En op het moment, moment dat ik dan naar Schiphol onderweg ben, dan denk ik toch: heb ik mijn paspoort wel bij me? Heb jij dat nooit? Nee, eh, nou, dan denk je wel, maar dan, dan zit er iemand naast je die zegt: ja, maar dat heb je dus straks drie keer gezegd. En zo gaat dat dan dus dan ook in, in, het, in het ziekenhuis. Eigenlijk ja. gek dat dat nu pas gebeurt, dat ja. ingevoerd wordt. Toen ik het hoorde. Kijk, het, het, het, het, het is natuurlijk fantastisch dat, radbouw, dat het radbouw dat nu invoert. Maar het is bizar natuurlijk eigenlijk dat het, he, de, de luchtvaart bestaat net 100 jaar. En dat er nou technieken uit de luchtvaart moeten worden gebruikt... in geneeskunde bestaat duizenden jaren... om de geneeskunde te helpen. En hoe komt dat? Omdat de patiënt mondiger is geworden? Omdat de, ja. de fouten nu bekend zijn die gemaakt nou, worden? Nou, dat is een van de reden. De patiënt is mondiger, uh, het is allemaal meer open. Uh, er is meer aandacht voor medische missers, ook in de media... Uh, de medische wereld is natuurlijk lange tijd gesloten geweest. Er is minder, ja, misschien ook minder hiërarchie nu. En daarbij, als er een vliegtuig omlaag komt, dan ziet iedereen dat. Dan hebben we het er allemaal over. Wat daar in operatiekamers gebeurt, dat, dat, dat weet je niet altijd. Dus het is goed dat daar nu veel meer openheid over is... en dit soort dingen ingevoerd worden. Een black box, zou ik zeggen. Ja, nou dat, dat dacht ik ook. Waarom loopt er niet gewoon een camera mee of een geluidsband? En uh, uh, nou ja, goed, dat, dat vroeg ik dus ook aan die uh, Mark Harkens, uh, die piloot en uh, traumachirurg. Waar, waarom is er niet een black box? Ja, nou, een black box, daar is heel veel over te zeggen. Ik denk dat de luchtvaart veel geleerd heeft van het gebruik van de black boxen. De ramp in Tenerife, men heeft heel duidelijk kunnen vinden wat daar mis is gegaan... doordat de cockpit voice recorders en de fly data recorders lieten zien... dat het niet aan de techniek lag, maar aan de samenwerking van een bemanning. Maar wat wel ontzettend van belang is, is dat je deze materie op een goede manier inbedt. De informatie die je vastlegt tijdens een operatie die moet ook op de juiste manier beschikbaar zijn. Hè? Zodat je, als je op het eind van een operatie of ingreep... Uh, met elkaar twijfels hebt over of er iets optimaal is gelopen... dat die informatie dan ook rechtstreeks uh, beschikbaar is. En aan de andere kant moet je er natuurlijk op letten... dat die informatie niet uh, na vijf minuten op YouTube staat. Nee, dat zou natuurlijk sneu zijn. Dus, uh, Felix, je weet het, mocht je nou in een ambulance terechtkomen... vandaag of morgen, vraag even of ze langs het Radboud rijden... en je daar droppen, want dat moet vanaf nu uh, de veiligste plek zijn. Uh. Ik weet niet of dat in overeenstemming is met de kosten van de gezondheidszorg. Die toch Ja, maar veiligheid moet voor alles, hè. Dankjewel, Menno Bentzel. Okay. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de proloog. Tijdens de Ronde van Frankrijk praten liefhebbers, schrijvers, artiesten... en wetenschappers over hun passie. De Fiets... Sport, doping en zadelpijn. Tijdens de tour, iedere werkdag in juli, de proloog. Van 11 tot 12 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De proloog met Deborah Blekkenhoos is een garantie voor een fantastische uitzending. Maar eerst het verhaal van Jan van Wijk uit Amsterdam. Hij kocht van zijn persoonsgebonden budget een tweedehands invalidekarretje via Marktplaats. Maar dat mag niet van de gemeente. En deze ziet er wel goed uit? Ik vind dat hij er prima uitziet. Hij is ook pas bij uh, welzorg. gekeurd en uh, ze hebben hem 10.000 kilometer beurt gegeven... hoewel hij nog geen 10.000 kilometer gereden had. Waarom zou een tweedehands invalidekaartje niet mogen? De vader-ombudsman maakte zich hier vorig jaar druk om. Maar nog steeds krijg je een tweedehands rollator of scootmobiel niet vergoed. En daar vinden de bezoekers van de site Tips voor de Zorg zich over op. Op die site nodigde de SP mensen uit om ideeën aan te dragen... voor bezuinigingen, voor bezuinigingen in de zorg. En vandaag maakt de SP bekend wat de winnende ideeën zijn. In de studio in Den Haag zit Emil Roemer. Hij is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Meneer Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond u het meest verrassende idee? Nou, Het meest verrassende, en dat heeft misschien ook wel met, uh, met jouw inleiding te maken... vond ik uh, Green Wheels scootermobielen. Die vond ik wel heel verrassend. Uh, je kent ze natuurlijk al lang met de auto. Zeker in de stad als Amsterdam zie je er uh, veel mensen gebruik van maken. Die zeggen van ja, ik, in Amsterdam heb ik geen auto nodig. Maar voor die keren dat ik naar buiten ga, dan pak ik een greenwheel auto. En we kregen ook de suggestie om dat ook voor scootermobielen te doen in zorginstellingen. Want er staan er een aantal. En mocht je hem af en toe een keer nodig hebben, dan kun je zo'n scootermobiel reserveren. En dan hoef je niet allemaal je eigen scootermobiel aan te schaffen. Volgens mij scheelt dat heel veel geld. Je hebt een site opgesteld voor ideeën van mensen. Dat heet crowdsourcing. Ja. Hoe ging u voor die tips in de zorg precies te werk dan? Nou, we hebben vooral uh, heel veel mensen aangeschreven... die ons in het verleden natuurlijk al regelmatig gemaild of gebeld hebben. Uh, onze eigen leden hebben aangeschreven. En uh, organisaties die met de zorg bezig zijn. Van, uh, we zijn bezig nu, of gestart met een project van... Uh, geef ons nu eens tips om uh, te bezuinigen in de zorg... die snel uh, realiseerbaar zijn, binnen een half jaar. En wat echt geld oplevert, dus verspilling en zo. En vervolgens... Uh, hebben er zo'n 1800 mensen hebben op de site gereageerd. En er zijn zo'n bijna duizend uh, tips uh, uitgekomen. En de ene is natuurlijk meer bruikbaar dan de ander... maar uh, bijna duizend tips in een paar weken tijd, ja, dat vind ik toch heel mooi. Maar hoe kan het zijn dat mensen in de zorg zo tot geneigd zijn dan? Omdat het barsten van de regeltjes en afspraken... en omdat er vaak op managementniveau heel veel dingen geregeld worden... Uh, terwijl mensen op de werkvloer zeggen van... ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. En dat willen ze vaak bespreken, maar dan komen ze er niet aan toe... omdat mensen van de werkvloer vaak niet bij vergaderingen... op managementniveau zitten. Dus heel veel van dit soort simpele, eenvoudige tips komen dringen niet door tot de lagen waar besluiten genomen worden. En, en dan blijft het gewoon liggen, terwijl iedereen die er of werkt... of bij familieleden op bezoek komt, ziet dat er nog massaal verspild wordt. Noem nog eens een tip. Nou, uh, alleen al uh, we hebben er verschillende gekregen. Van mensen die zeggen van nou, mijn vader of mijn moeder... Of, uh, die krijgt uh, nogal veel medicijnen omdat hij vanwege de leeftijd en vanwege de handicaps... Uh, uh, ja, veel medicijnen nodig heeft. En die krijgen ze vaak met grote hoeveelheden. Incontinentiemateriaal, uh, tal van uh, pillen en noem dingen maar op. En een paar dagen later is mijn vader of moeder overleden. En dan zitten we nog allemaal uh, verpakte dichte uh, uh, spullen... Van, van één of twee maanden voorraad. En dan gaan we weer terug naar de apotheek. En dan zegt de apotheek, ja, uh, gooi het maar in de prullenbak, want dat doen wij ook. En die hebben er heel veel gekregen. Maar dus apothekers mogen helemaal geen medicijnen terugnemen. Want nee, ze hebben dat... niet de garantie dat die medicijnen op een goede manier bewaard zijn gebleven. Precies, dus moeten wij eh, volgens mij daar is, eh, echt heel kritisch naar gaan kijken... wat kan en wat niet kan, in welke verpakkingsmateriaal dat dus wel kan... want het is natuurlijk van de zotte dat wij zo verschrikkelijk veel eh, weggooien... inclusief zelfs incontinentiemateriaal, die vaak gewoon heel goed verpakt zijn. Het is echt, echt van de zotte. Maar er zat ook iemand bij die zei van... als je dat probleem wil oplossen, begin dan eens met een eerste of een tweede recept. Als je al eh, iemand een nieuw recept wil uitschrijven... waarvan je eigenlijk denkt van die zou wel eens voor langere tijd kunnen... Uh, begin dan als eerst met de eerste tien dagen. Dan weet je of het ook past. Of mensen maar het zijn vaak de zijn. die daarom vragen, meneer Roemer. Sorry, ja. Uh, die, die, die zeggen, het is voor mij veel makkelijker... Uh, meneer de huisarts, als u wat, of mevrouw de huisarts... als u wat, uh, wat recepten uitschrijft voor de komende tijd... dan hoef ik niet steeds terug naar de apotheek. Zeker, maar je ziet ook vaak als je voor langere tijd krijgt... Dat, uh, dat mensen daar bijvoorbeeld allergisch op reageren. En dan hebben ze net een paar dagen die recepten binnengekregen... of die medicijnen binnengekregen. En dan moeten ze toch overschakelen naar een ander medicijn. En dan gaat er weer een hele hoeveelheid van van één of twee maanden voorraad, gaat weer rechtstreeks de prullenbak in. Dus, je, dus vanuit, uh, bedoel, dit bedenken wij niet allemaal zelf. We hebben er natuurlijk een heleboel dingen waar we zelf ook wel eens aan gedacht hebben. Maar dit zijn gewoon de ervaringen van mensen op de werkvloer die dat dagelijks meemaken. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan daar de komende maanden ook zeker uh, de, de, de rekenmachine eens bij pakken. Wat dit nou op jaarbasis gaat opleveren. Maar ik heb het idee dat het echt om vele miljoenen gaat wat we gewoon verspillen. Nog een idee. Nou, dit, een ander idee is om veel meer... Uh, uh, uh, dat hergebruik natuurlijk van die scootermobielen. Die hebben jullie net eigenlijk ja. uh, ook al gehad omdat jullie die vorig jaar hadden. Die zit ook zeker bij de top 6. Van, uh, van mensen die dat uh, uh, hebben aangedragen. Mensen zeggen ook van... Uh, uh, we gebruiken ze maar af en toe. Uh, en wat zou er mis zijn met een scootermobiel of een rollator... die een jaar oud is? Ja, is er schijnen hele magazijnen vol met oude scootmobielen te staan. Hè? Bijna bij elke gemeente, bijna bij elke zorginstelling... ze staan er massaal, worden niet gebruikt... en ze kosten klauwen maar geld. Ik vind het onbegrijpelijk. Was het toch niet veel beter geweest om die rollators en die scootmobielen... Uh, door de mensen zelf te laten betalen? Dan had je dit uh, donder niet gehad natuurlijk. Ja, je kunt het bedoel ook omdraaien. Je kunt ook gewoon zorgen dat je... Uh, dat je het materiaal wat je beschikbaar stelt... dat je dat goed onderhoudt. Dus dan weet je ook namelijk dat het allemaal veilig is. Maar dat je het gewoon onzinnig verklaart... dat mensen die ze weer netjes inleveren... dat die dan vervolgens niet meer hergebruikt kunnen worden. Als je die gewoon weer netjes even onderhoudt... en zorgt dat ze hartstikke veilig zijn... want ik vind de veiligheid van groot belang... dan weet je ook dat er geen rotzooi op de markt is... en dan weet je dat die gewoon hergebruikt wordt... en dat er niks ergens maar in een garage of ergens in een grote loods blijft staan. En dat lijkt me een heel goed plan om, om weer heel veel geld te bezuinigen. Ik herinner me een uitzending van kassa. Toen ik nog presenteerde. En, en daar werden, die daar werden getest. En de goedkoopste was de beste. 70 euro. Ja. Kunnen mensen toch, althans veel mensen kunnen dat zelf ophoesten. Ja, maar kunt, dan kun je echt de hele zorg door iedereen zelf laten betalen. En dat, het, dat het, mooie is, het, het mooie is nou in de zorg... Dat, uh, dat mensen er niet om vragen dat ze minder mobiel zijn. En als je geluk hebt, dan kun je het heel lang volhouden. Als je minder geluk hebt, dan heb je steeds uh, zorg nodig. En als je begint al met rollators, dan is de volgende stap uh, de medicijnen... en de volgende stap is de verpleegkundige... en de volgende stap is de psychiater. En dat is nou precies wat dit kabinet aan het doen is. Steeds meer afkrabben van, uh, van het uh, zorgpakket dat we hebben... en de hele solidariteit in de zorg afbreken. Dus daar, die discussie zou je met elkaar niet eens moeten willen voeren. We, we hebben dit allemaal met elkaar bedacht om te zorgen dat iedereen uh, toegankelijk, de toegankelijkheid van de zorg, uh, dat we dat kunnen blijven garanderen. En op het moment dat we steeds meer uit dat basispakket weg gaan halen... Ja, dan blijft de zorg straks alleen nog maar over voor degenen die het kunnen betalen. Want vergis je niet bij heel veel van die mensen die u noemt die krijgen de ene rekening naar de andere, de ene bezuiniging naar de andere. Het is stapel op stapel op stapel wat die mensen eh, krijgen. Kijk ook naar, eh, ik bedoel, we hebben hier gisteren mensen in de GGZ gehad... hier in de, op het ja. Malieveld, 10.000 mensen. En de verhalen, want ik heb bijna een uur lang met heel veel mensen staan kletsen... die zeggen van, het is niet zozeer alleen deze eigen bijdrage... het is stapel op stapel wat we krijgen. Ja, maar er verandert niks. Nou, ik... Uw steun voor de Tweede 000. Kamer? Zeker, uh, zeker. Uh, kijk, niks doen verandert er zeker niks. Uh, we zagen dat de GGZ al uh, langere tijd begonnen was met uh, het verzet te mobiliseren. En een paar weken later staan er 10.000 mensen op Maliveld. En uh, ik denk dat als daar zelfs een Hannie van Leeuwen van het CDA zegt... van nou, dit is te schandalig voor woorden. Dit zou mijn CDA nooit mogen doen. Dan gaat er wel heel wat gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen ook binnen het CDA zeggen... het CDA van Hannie van Leeuwen is veel meer een CDA dan wat er dat in Dat hoopt de de u meneer zit. Roemer? Zeker. Maar voorlopig is er steun van het CDA. Ja, Ik ga even terug naar die site. Uh, Nan Veenstra, die wil in het ziekenhuis in één keer langs Laboratoria en Röntgen, et cetera, kunnen... om niet steeds ja. te hoeven komen uh, naar het ziekenhuis, hè, terug ja. te hoeven komen. Ja. En uw commentaar op dat idee is, althans het commentaar van de SP... is dat die elke verjaardag wel ter sprake komt, dit idee. Ja, dat is een heel herkenbaar probleem. En uh, uh, je ziet dat er heel veel mensen dat zien. Het heeft volgens mij ook voor een deel wel te maken... dat inmiddels elke handeling in het ziekenhuis... ongeveer apart betaald gaat worden. Dus het is ook nog een, een prikkel voor uh, specialisten... of voor een ziekenhuis... om uh, daar uh, uh, zo min mogelijk in samen te werken. Maar er gebeurt het natuurlijk al een veel ziekenhuizen, dit, hè? Um, er zijn zeker ziekenhuizen die het ongetwijfeld goed zullen doen. Ik ken niet alle ziekenhuizen in Nederland. Ik ken er inmiddels een hoop, maar niet allemaal. Maar heel veel mensen merken gewoon dat je... Uh, voor één of dezelfde ding, twee, drie, vier vier keer moet terugkomen, twee, drie, vier keer uh, bloed moet prikken... vandaag moet je bij de röntgen zijn, morgen moet je weer bij een ander zijn... en overmorgen bij de specialist. En dat kost gewoon ontzettend veel geld. En als het nou als... zo voor de hand liggend is, waarom gebeurt het dan niet? Omdat, uh, zoals ik straks al zei, uh, heel veel mensen langs elkaar heen werken. Je hebt twee dingen. Management lagen, die zijn vaak met, uh, met, uh, met hun eigen toko bezig. Dus die samenwerking die is absoluut veel te weinig. En twee, er is ook bij specialisten een prikkel om elke handeling gewoon zelf uit te voeren. Als je bij meerdere specialisten moet zijn, gaat gaan ze allemaal apart uh, bloed prikken. Want ja, dat zit nog eenmaal in pakketten. Ja, daar worden ze ook voor betaald. Dus waarom zouden we samenwerken? Dus daar is heel veel te halen. Idee nummer 16 van A. van Rosmalen. Kijk eens naar het Belgische zorgstelsel, want dat is efficiënter en goedkoper. Gaat u dat doen? Nou, kijken naar uh, betere ideeën gaan we natuurlijk altijd doen. Uh, uh, ik ken het uh, niet helemaal goed genoeg. Ik weet dat er heel veel goede suggesties in België zitten. Uh, en daar waar het de solidariteit bevordert en uh, zeker niet aantast, daar, dan gaan we dat zeker doen. Maar dit is een, wel een, uh, een algemene die, uh, die gegeven wordt. En ik denk dat we deze wat specifieker moeten gaan maken en met uh, concreet de goede dingen eruit moeten gaan halen. Maar daar gaan we zeker naar kijken. In de volkskant van vanochtend zegt u dat uh, u blijft strijden tegen marktwerking in de zorg. De marktwerking als oplossing valt buiten het bestek van dit experiment, dat vind ik een beetje merkwaardig. Nou, het is niet zo merkwaardig... omdat wij mensen gevraagd hebben om voorstellen... die binnen een half jaar te realiseren zijn. Er zijn heel veel stelselwijzigingen ook voorgesteld. Nou, wij zijn erg ambitieus bij de SP... maar denken dat wij een complete stelselwijziging binnen een half jaar kunnen realiseren... met dit kabinet en met deze Kamer. Nou, zelfs wij zijn ons daarvan bewust dat dat iets langer gaat duren. Maar eh, dus naast dit project wil niet zeggen... dat wij op andere punten van de zorg niet volop doorgaan. En de, markt, de bestrijding van de marktwerking die lijkt me heel duidelijk. Ook daar is overigens geld te winnen. Want ik dacht dat het Centraal... Eh, het planbureau berekend had dat als we nu zouden stoppen met marktwerking in de zorg... dat dat ons zo al meteen 300 miljoen zou opleveren. Emil Roemer, fractievoorzitter van de SP, blijft nog even zitten in de Mediatoren in Den Haag. Want ik kom terug bij u na de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen nog, Leidt het gebruik van social media tot asociaal gedrag. En wat hebben popmuzikanten te zoeken op een jazzfestival? Antwoorden op deze prangende vragen komen na... Deze die weer, laat me komen. De hoofdpunten naar van het nieuws. 1. Het NOS-journaal met Jan van de Putten. Het KLPD, de politie, wil af van de mogelijkheid om alarmcentrale 112 te bellen met een mobieltje zonder simkaart. 99,2 van die meldingen zijn vals. Het zijn vaak kinderen die het oude mobieltje van hun ouders krijgen... en weinig anders kunnen bellen dan 112, zegt het KLPD. Als mensen iets kopen op internet, is het vaak een reis. Bijna 60 van de online aankopen gaat het om reizen. Mensen kopen ook vaak kleding, sportartikelen en toegangskaarten op internet, zegt het CBS. De Britse bank Lloyds gaat 15.000 banen schrappen om de kosten te drukken. Lloyds is een van de Britse banken die tijdens de kredietcrisis in de problemen kwamen. En gedeeltelijk moesten worden genationaliseerd. En voor treinreizigers is in- en uitchecken met de OV-chipkaart veel te ingewikkeld. Zegt de commissie Meidam in een advies aan minister Schultz. Over twee of drie jaar moet het zo geregeld zijn dat de reiziger maar één keer in- en uitcheckt. Ook als hij met meer vervoerders reist, vindt de commissie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie met nog een korte file na een ongeluk op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 2 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Vara Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Word je gestoord van je vrienden op Facebook? En is het North Sea Jazz Festival eigenlijk wel wat het ooit was? Namelijk een jazzfestival. Meneer Roemer, is dat nog een jazzfestival? Ik heb geen idee, maar ik ga, er, uh, ik ga er naar luisteren, want ik ga er uh, twee dagen naartoe. Tuurlijk, dus... als toeteraar bent u er bij <laughs> aanwezig. Natuurlijk. Kijk, ik wil het daar <laughs> wel even horen, dus bel mij uh, na 10 uh, juli nog een keer op en ik zal het vertellen. En <laughs> ja, voor wie gaat u? Uh, Bibi King. Ja... Legendarisch ja, ja. natuurlijk, hè? Die is legendarisch. en ik denk uh, misschien is het wel een van de laatste keren... dat hij nog echt gaat optreden op zijn leeftijd. Dus uh, ik ga zeker proberen om die te gaan uh, beluisteren. Ik heb wat vragen binnen, uh, naar aanleiding van ons gesprek van voor half twaalf. Sandra van Sint-Fiet, ik heb een paar maanden geleden... mijn rechteroog laten lezen in een oogkliniek. Binnen no-time een afspraak. Wat een verademing vergeleken bij het ziekenhuis. Lang de marktwerking. Uw antwoord. Nou, dat is nou het grote probleem. Eh, omdat wij op een aantal plekken de reguliere zorg hebben eh, verslechterd... dan kunnen eh, particuliere bedrijven die kunnen zich specifiek op één eh, zorg richten... Eh, daar de krent uit de pap gaan halen... en dan zeggen van kijk, dan kan ik heel eh, snel vooruit. Eh, dat lijkt mooi, maar voor de langere termijn is dat echt funest voor de hele zorg. Want dan zie je dat een aantal bedrijven de krent uit de pap gaan halen in de zorg... en de grotere, duurdere zorg... Die uh, vaak veel ingewikkelder zijn, die kunnen zij niet doen en die willen zij ook niet doen, omdat die ook uh, veel minder uh, behandeld worden. En dat maakt de rest van de zorg bijna onbetaalbaar voor degene die vervolgens via de verzekering dat moet gaan betalen. En dit is uh, een. Uh, wat je dus zou moeten gaan doen, is dat u voor dezezelfde operatie in een gewoon regulier ziekenhuis ook geen wachttijsten moet hebben. En dat is absoluut te organiseren als je dat op een fesoenlijke manier doet. Zonder dat je de solidariteit in de zorg uh, echt fundamenteel gaat afbreken. Want dat doen we daarmee. Helga van Wijk vraagt: de oppositie schopt nog geen deuk in een pakje boter met al die bezuinigingen op de zorg. Dat valt me zwaar tegen. Is dat niet te veranderen? Ik, ik begrijp die vraag niet helemaal. Nou, dat zegt ze wel. Ze zegt, uh, nee, u, u speelt niks klaar... als het gaat om oh, veranderingen wij? ten aanzien van de bezuinigingen. Nou. U niet alleen, maar de rest van de oppositie ook niet. Kijk, het voordeel van een coalitie is dat je inderdaad aan de knoppen zit. Het voordeel van een oppositie is dat je heel veel voorstellen uh, binnen kunt halen. En wat je ziet is dat wij in het verleden al zo verschrikkelijk veel voorstellen gedaan hebben... die vaak uh, uh, met, een, uh, met een vertraging van een half jaar... Uh, in één keer via de coalitie of via de regering alsnog gaan komen. Maar dat is, natuurlijk heb je in de oppositie uh, iets minder... in de, de Melk te brokken, dan leidt de coalitie. Dus mijn plan is ook absoluut om in het volgende kabinet te zitten. En dan kunnen we het zelf veel beter doen, en niet alleen roepen. Je blijft maar hopen, hè? Nou, kijk, en de... kijk, wij zijn in 94 in de Kamer begonnen. Uh, toen dachten ze allemaal dat wij een eendagsvlieg waren. Vervolgens zeiden ze allemaal in de gemeentes, daar uh, roep je alleen maar doe je niks. Inmiddels zitten we in heel veel colleges. Toen begonnen ze te mopperen dat wij in de provincies niks deden. Nu zitten we in de twee grootste provincies in het bestuur. Uh, het, het, het achtervolgt ons een klein beetje, maar we laten steeds meer zien uh, dat wij een partij zijn die ertoe doet. Dat wij heel vaak gewoon achteraf ons gelijk krijgen. Um, maar um, wij blijven niet alleen zeggen dat iets niet moet. Wij komen altijd met argumenten en met voorstellen hoe het wel moet. Ook nu weer kant-en-klare voorstellen waar Nederland wat mee kan. Ik heb nog een voorstel hier. En, uh, dus dat blijven we doen. Dus het is niet alleen hopen, wij doen het ook. George uh, die schrijft... ik heb nog een rollator over van mijn vader... die twee maanden geleden overleden is. Roemer mag hem zo komen ophalen. <laughs> ja, alleen gelukkig heb ik hem nog even niet nodig. Dus ik vind het erg vriendelijk van hem. <laughs> uh, maar uh, misschien zijn er... Kijk, maar uh, dat is wel een voorbeeld. Het is dus, dus heel terecht wat hij zegt. Dat heb ik zelf dus ook meegemaakt. Mijn eigen vader die, uh, die heeft ook een scootermobiel aangeschaft. Nou, Hij kreeg dat ding maar niet onder controle. Uiteindelijk durfde hij er niet meer op. Uh, uh, en, en heel veel mensen laten zo'n ding dan gewoon... In de garage staan en er gebeurt er niks. Dat gebeurt je. Ja. Dat, dat is zo ongelooflijk zonde. En wij moeten daar met elkaar iets mee willen doen. Dit is echt kapitaal. Maar moet dan in... een zorgpolitie komen die kijkt of die vaders wel gebruik maken van nee, die schoolmobiel? We moeten veel meer de mensen op de werkvloer uh, serieus nemen. En dat gebeurt veel te weinig. Ook bij een, een ander voorbeeld die ik zelf dan ook had meegemaakt. Uh, uh, in de familie, iemand die uh, moeilijker ter been wordt, die uh, wat aanpassingen moet. Iedereen weet van dat. Er is een verhoogd toilet, er is een aangepaste badkamer. Zeven verschillende mensen of instanties. Zijn er in huis geweest voordat het gerealiseerd was. Als wij zo met de zorg omgaan en zoveel met die verspilling omgaan, dan is er zoveel te halen. Laten we daar nou eens met elkaar naar kijken en laten we eens gebruik maken van al die professionals op de werkvloer die eigenlijk al die ideeën zo uit de mouw schudden, waar alle managers en blijkbaar ook Politiek Den Haag steeds meer niet naar willen luisteren. De site Tips voor de Zorg in de Lucht, of heeft u nu genoeg gecrowdsourced? Ja, ge <laughs> of is het crowdsourced? Uh, uh... ja, ja, ik weet niet of er het, uh, wat het zelfstandig, of wat, het, uh, wat het werkwoord ervan is. Gecrowdsourced, <laughs> denk ik. Uh, nou, wij blijven als SP natuurlijk altijd open voor suggesties. We hebben nu besloten om deze zes, uh, uh, de komende zes maanden, echt proberen om een beleid om te gaan zetten. En alle nieuwe suggesties op welk terrein, die zijn natuurlijk meer dan welkom. En na de vakantie gaan wij met een willekeurig ander onderwerp uh, gaan wij opnieuw een project starten. Bent u een Toer kijken? Uh, zeker weten. Welke etappen uh, ziet u liefst? Wat voor soort? Een ploegentijdrit? En... Nee, ik zie toch de bergetappen zijn toch wel het mooiste. Komen we langs bij u? Uh, nou, lijkt me hartstikke mooi. Voor leuk. de proloog. Thuis <laughs> okay. op de bank. <laughs> Fantastisch. Om 11 uur s ochtends. Nou, dat lijkt me heel mooi. U hebt toch niks meer te doen binnenkort, hè? Nee, joh, we zitten, we zitten straks allemaal thuis. Nee, was dat maar waar. Maar uh, nee, het is hartstikke mooi om naar tour te kijken. Dat is, is het nog binnenkort? T het is reces. Ja. Uh, dat betekent dat, uh, dat Kamerleden, zeker de Kamerleden van de SP, uh, dan de tijd gaan benutten om uh, bijvoorbeeld al deze zes nou, de voorstellen de te uit, uit te gaan werken. Uh, en af en toe even naar de tour te kijken. Ebel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gits.fm 15 concertzalen, 1300 muzici en een kleine 70.000 bezoekers. Dat is het North Sea Jazz Festival. Over een week begint het weer in Rotterdam. Wat Jellema, je hebt het programma bekeken. Welke artiesten komen er allemaal? Ja, nou ja, sowieso uh, Prince natuurlijk. Dat is de benaming headliner ook wel een beetje voorbij. En uh, Emiel Onder, die zei het al eventjes. BB King, treedt ook op. Grote natuurlijk. Natalie Cole, Dr. John, Jacques Kahn, nog wat van die namen. En dit jaar natuurlijk ook weer heel veel Nederlandse artiesten. Zoals uh, Alan Clark, Jan Akkerman, Kenny Dulfer, Kyteman... Erik Fleumans, het Kite project wat ze doen. Uh, nog heel veel andere. Het festival wordt ook geopend door een Nederlander, uh, door Ruben Heijn. Uh, hij speelt volgende week donderdag op de avond voor het eigenlijke festival. Uh, donderdagavond, uh, een vrijdag, uh, heeft hij zelf een optreden. En dat is voor hem best bijzonder. Het is, het is nogal een ding, want het is, ik sta eigenlijk voor het eerst onder mijn eigen naam op het festival. En uh, nou, dat is, is toch wel een mijlpaal. Uh, dan zie je in één keer je naam. In het programma boekje staan, wat ik al jaren sinds ik een tiener was, doorbladerde elk jaar. Ja. En uh, nu staat het tegen mijn eigen naam tussen. Ja. Dus dat is wel heel erg gaaf. Eigenlijk. Ja, en nooit hier staat er ook een beetje onbekend dat er uh, bij optredende artiesten uh, vaak ineens andere artiesten die ook op het festival aanwezig zijn, uh, het podium betreden. Uh, gaat het bij jou ook gebeuren? Uh, ik heb nog niks gepland. <laughs> Maar je never know. Want ik bedoel, het is, het zijn, het zijn, er zijn er lopen zoveel bekenden rond. En uh, uh, als er tijd en ruimte is, dan uh, uh, ja, is het altijd leuk natuurlijk. Ja, ja. Dus ik heb ik, heb, maar, uh, ik heb nog niks gepland, daar ben ik heel eerlijk. In. Hey, en, en wat betekent zoiets, uh, zo'n optreden op Noord CGS voor uh, ja, je carrière? Nou, ja, het klinkt een beetje stom, maar ik kan toch gewoon zeggen dat je er stond. Hmm. Het uh, is dus, een uh, cv-building wil ik niet zeggen. Want dat vind ik een beetje rare terminologie in Chess. In, in, in maar, maar het komt wel in je biografietje. Ja, maar het komt wel in mijn biografietje. ja zeker. Uh -huh. Het is gewoon een groot platform. Veel mensen kunnen je zien. Uh, er komen uh, 70.000 mensen, 50.000, 60.000 mensen natuurlijk. Ik weet niet precies. Het is ook weer een, een plek om jouw muziek meer bekend te maken bij een groot publiek. Uh -huh. En dat is, uh, dat, ja, dat is natuurlijk hetgeen wat je wil als muzikant. Ruben Heijn is dus voor hem dus een ongelooflijk belangrijk podium. Nog een weekje, hè? dan mag hij. Ja, en dan staat dus ook drie nachten achter elkaar. Prince op het podium in Rotterdam. En daar moet je wel aparte kaartjes uh, voor hebben. En die zijn allemaal al uitverkocht. Je kon naar Prince zonder naar noord CGS te gaan. En als je dat deed, dan uh, kost het Prince kaartje uh, uh, kostte meer dan wanneer je ook naar noord ging. En dat heeft eigenlijk voor de voorverkoop voor dat festival wel heel veel goed gedaan. Uh, vertelt festivaldirecteur uh, Jan-Willem Luiken. Uh, hij zit nu midden in de voorbeelden. Alles onder controle. We hebben vandaag de eerste echte bouwdag in Ahoy. Ik ben nog op kantoor, maar mijn collega's zit al in Ahoy. En uh, so far so good. Uh, we, we, we hebben er verschrikkelijk veel zin in. Uh, het wordt een, ongetwijfeld een hele mooie editie. En de kaartverkoop? kaartverkoop gaat ook heel erg goed. Uh, de uh, Prince heeft natuurlijk de kaartverkoop nog een enorme boost extra gegeven. Dus, ja, wel, hè? Uh, ja, nee, absoluut. Dus uh, heel tevreden. So far so good. Je hebt drie dagen Prince. Is dat een headliner of niet? Ja, dat dacht ik wel. Ja, dat is een, echt een headliner met een hoofdletter H. <laughs> je, nee, zeker. Dat is natuurlijk een, een geschenk uit de hemel en, en fantastisch dat, uh, dat hij bij ons uh, drie dagen is, maar liefst. Ja, ja, ja. Je hebt een beetje mazzel dat, dat je eigenlijk al zijn muzikale vriendjes uh, hebt geprogrammeerd. Dat is een beetje de, hoe het is gekomen, hè? Ja, dat klopt. Het is, het is zo dat, dat, dat hij natuurlijk al jaren veel artiesten uit zijn entourage boeken, veel bevriende muzikanten van hem boeken, uh, van Larry Graham tot en met Candy Dulfer tot en met, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Dus hij vindt ons festival leuk. Dat wist wel al langer, maar dat hij echt drie dagen s'nachts bij ons dit zou gaan doen... Dat, was natuurlijk, uh, dat hadden we nooit verwacht. Nee, je programmeert ook veel Nederlandse artiesten. Je hebt zelfs met Buma een soort van uh, gids gemaakt... die mensen kunnen gebruiken om de Nederlandse artiesten te ontdekken. Ja. The guide to the Dutch jazz on North Sea Jazz, die bedoel je. Ja, waar, waarom moet het Engels zijn? Nou, omdat het ook bedoeld is om de... Uh, he, Buma Cultuur heeft natuurlijk als, als hoofddoelstelling... het promoten van het Nederlandse muziekproduct... En omdat er bij ons heel veel mensen uit de internationale muziekindustrie rondloopt... hebben we in het Engels een boekje gemaakt om, om, om het Nederlandse talent... extra onder de aandacht te brengen van deze internationale muziekindustrie. Want is, is dat echt een, een label waar internationaal mensen kunnen zien van... Oh dat, het is Nederlands, dus dan is het goed... Nou, oh. Nederland. In de jazzwereld staat Nederland de laatste jaren heel goed bekend. Er komt heel veel talent uit Nederland. En, uh, en wat voor uh, namen hoorden erbij? Nou ja, de usual suspects zoals Erik Vloeimans en, en Benjamin Herman... maar ook daaronder van uh, Joris Roelofs. En nou, zo, zo zijn er nog, nog veel meer. Uh, dus we staan er goed op, maar het kan nooit kwaad... om nog eens een keer dat talent extra te benadrukken... voor, voor al die internationale muziekprofessionals die daar rondlopen. Mm -hmm. En muzikanten. Ja. En is het nog echte jazz? Ja, al zie je wel dat, dat, dat de, de huidige generatie natuurlijk een stuk eclectischer is dan vroeger. Vroeger was het veel meer het hokjesdenken. Nou, dat is echt verdwenen. En de jongere generatie staat toch wel bekend om het... Ja, het makkelijk verbinden van allerlei stijlen... het spannende combinaties opzoeken... Uh, met andere muzikanten, met andere stijlen, met andere sounds. Dus dat is wel, uh, daar staan we ook wel onbekend. Ja. Welke optreden verheug je zelf het meest op? En dan niet Prince zeggen. Oh. Nee, oké. Okay. <laughs> nou, die vraag krijg ik heel vaak. Dat vind ik heel moeilijk, want er staan zo verschrikkelijk veel goede bands bij ons. Al zeg ik het zelf. Hm. Maar ik, ik, ik, ik verheug me heel erg op het uh, tribute aan Miles Davis... van uh, Hancock, Shorter en Miller... Wordt heel bijzonder. Uh, maar ook op Kite Man en Erik Vloeimans, Kite Crash. Uh, ook op uh, Robert Randolph en de Family Band. Nou, zo kan ik nog uh, een kwartier doorgaan. Zegt Jan-Willem Luiken van het North sea Jazz Festival. Is het al uitverkocht, Botte Jellema? Voor de festivaldagen zijn volgens de website... op de website kun je daar nog steeds uh, kaarten verkopen. En dan zou je dus bijvoorbeeld op vrijdag ook naar uh, Ruben Heijn kunnen... die uh, uh, daar ongetwijfeld ook zijn uh, mooie hitje Elephants uh, gaat spelen. Elephants van Ruben Heijn. Hij treedt op het North Sea Jazz Festival de avond van tevoren... donderdagavond en volgende week vrijdagavond. De Gids. Fm. Zijn er nog Wikileaks? Van Cisco van Jolen houdt het allemaal bij en komt ermee. Ja. Uh, er is Wikileaks over Wikileaks, dat is eigenlijk altijd, vind ik zelf altijd weer het leukste. Uh, er is nu daar buiten gekomen hoe de Canadese regering heeft gereageerd op Wikileaks. En je vraagt je dan af hoe hebben ze dan eigenlijk in Nederland gereageer, gereageerd? Wat hebben ze gedaan het ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo gauw Wikileaks losbarsten. Wordt nu duidelijk. Hebben ze een speciale war room, een speciale afgesloten ramen, een kamer ingericht met twintig werkstations, een scanner, een shredder, de hele Mikmak. Daar mochten mensen in. En wat nou het mooie was, alleen de mensen die in die kamer zaten. Die mochten Wikileaks lezen. Ze hadden dus voor alle andere ambtenaren van de overheid... hadden ze Wikileaks afgesloten. Want, zeiden ze, dat zijn nog steeds geheime documenten. Hè? Dus ik vind ook dat is een goede ambtelijke benadering. Het is Waar is dat gebeurd? In Canada. In Canada. Ook al weten, iedereen het heeft ja. de hele wereld erover. Het is geheim. Dus ambtenaren mogen niet weten wat erin <laughs> staat. Ja, nee, ik maar ze mochten wel langskomen lezen. om het toch te lezen. En toen hadden ze dus een hele ploeg neergezet. En die was daar 12 uur per dag... Standby, gewoon permanent, zaten die te klaar te wachten. Want wat dachten ze dat Wikileaks in één keer al die 250.000 documenten zou vrijgeven. Nou, dat gebeurde niet. Dat gaat beetje bij beetje bij beetje <lacht> komt dat. Dus na, na, na vijf weken of zo kwamen ze tot de conclusie dat ze maar beter naar huis konden gaan. Ja, nou, oké. Okay. Zo deden ze dat. En nog een ander nieuwtje. Dingen toch, wat eigenlijk toch een van de aardigste dingen van Wikileaks is, is dat dingen die je eigenlijk altijd al wist of die je vermoedde, nu naar buiten komen. Nou, we hebben in de Venezuela de linkse regering, nou ja, linkse soort linkse regering van Chavez, Die wordt nogal gedestabiliseerd door oppositiegroepen. Daar Daarvan wordt dan altijd gezegd, daar zitten de Amerikanen achter. Ja, hij heeft Chavez ja, een keer staatsgreep tegengepleegd. Hij is een keer in de gevangenis gezet door zijn tegenstanders. Want nu blijkt dus inderdaad uit de Wikileaks... dat ze betaald worden door de Verenigde Staten. Oh ja? Sterker nog, de Amerikaanse ambassade vraagt om meer geld... voor de oppositiegroepen. En uh, dat is toch wel, ja, moet je een beetje voorstellen... alsof onze regering gedestabiliseerd, gedestabiliseerd zou worden... door... De SP? Ja, met Amerikaans geld betaald. Dat zou toch raar zijn. Dat zou wel heel buitengewoon merkwaardig wezen. Tijd voor het Joop debat. Chef Francisco van Joop.nl, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het over eigenlijk een heel erg leuk onderwerp. We hebben Facebook, Twitter, andere sociale media. Uh, je kent het wel, wie gebruikt ze niet? Trendwatcher Sanne Duivenstein, die werd aan het denken gezet door een boek... Alone Together, hè? alleen in je eentje, nee, wat zeg je, alle, samen alleen... van Sherry Turkle, en die kwam tot de conclusie, weet je wat, joh... sociale media, die maken mensen eigenlijk gewoon asociaal. Waarom, meneer Duivenstein. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik zal een voorbeeld meteen noemen. Uh, gisteravond komt mijn buurvrouw uh, met haar man bij mij op de koffie. Bij mijn vrouw. Ik zet koffie, en zet een kopje thee... en we gaan aan de keukentafel zetten. Mijn buurvrouw legt pontificaal haar telefoon hier op de tafel. We praten wat. En vervolgens gaat er een sms'je. Ze krijgt een twitterberichtje. Haar aandacht wordt een paar keer afgeleid... en ze verplaatst zich in de wereld van haar mobiele telefoon. Terwijl wij gewoon verder aan het praten zijn. En dat vind ik tegenwoordig ja, vrij asociaal. En merkwaardig ook, hè? Een buurvrouw met een. Uh, meestal zijn het mannen die met die telefoon in de pielen zijn. <laughs> ja, toch? Nou, nee? ja. Als je naar het dagelijkse straatbeeld kijkt, denk ik dat steeds veel, veel meer mensen uh, een smartphone hebben. Het ja. is niet alleen voor mannen weggelegd. Nou, als ik naar Francisco kijk. Maar dat ja. maakt hier in het dagelijks leven veel mee: <laughs> ja. mensen die alleen maar aandacht hebben voor die mobiele ja, telefoon. Nou, ja, je, je ziet het gewoon steeds vaker: uh, dat mensen ook tijdens een vergadering. Uh, heb je toch wat punt om af te tikken. En dan toch grijpen ze voortdurend, terwijl je aan het praten bent, naar een mobiele telefoon. Of tijdens het geven van colleges, geven van presentaties. U geeft colleges? Ja. Waar? Ja, uh, meerdere hogescholen. Onder andere, ik ben een paar keer bij Nijrode geweest. Uh, hogescholen, universiteiten. Uh, en, en wat zie je colleges. dan? Voor je? Nou, wat zie je, je ziet een grote zaal met meer dan 100 studenten. En meestal, ongeveer de helft, zit of achter zijn smartphone, of achter zijn tablet-pc... of achter zijn normale laptop uh, in een andere wereld. In de wereld van Facebook, in de wereld van Twitter... En, ja, en dan vraag je ze wat. Eh, wat heb ik zojuist verteld? En dan weten ze het niet. Erwin Blom, oud-hoofd uh, digitaal van de VPRO... en nu ondernemer in de sociale media. Hij zit in een studio in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Studenten hebben alleen aandacht voor sociale media... als meneer Duivestein college geeft. Dat lijkt asociaal. Ja, um... Er zijn twee manieren waarop je naar kan kijken. Als ik uh, spreekbeurten hou, heb ik graag dat mensen hun mobiele telefoon aanhouden. Want als ik een mooi verhaal vertel, is de kans groot dat ze dat verhaal doorvertellen. Dus mijn verhaal bereikt een groot publiek. Via tweets, uh, op Twitter? Ja, dat is, uh, Twitter is, is, is vaak voor die snelle berichten doorgeven het, uh, het, meeste, het meest gebruikt. Dus ik vind, ik vind dat zelf prettig. Het andere stuk is wat ik zelf zie bij uh, sommige congressen. Als het verhaal echt goed is... Nou valt de conversatie op Twitter stil. Als het slecht is, gaat men er daarover praten. Dus meneer ik denk Duivestijn. dat meneer Duivenstein beter kan. <lacht> Dankjewel, wel, Erwin. Nee, dat denk natuurlijk nee, dat, de dat niet helemaal juist is. Het heeft niet mee te maken. Uh, inderdaad, Twitter, uh, ook bij goede presentaties... kan inzet worden om bepaalde berichten te versterken... of meer aandacht te geven. Maar wat ik juist zeg... Uh, je ziet gewoon dat mensen überhaupt het al heel fijn vinden... om zich even te laten verstoren door een andere digitale wereld en zich daarin gaan verplaatsen. En dat ze steeds meer de voorrang geven aan de digitale wereld... in plaats van de fysieke wereld. Meneer Blom, dat ziet u toch ook. Maar waarom is het erg? Nou, waarom is het erg? Ik vind het gewoon jammer. Ik denk dat nog steeds uh, in deze tijden het veel fijner is... om elkaar eens fysiek te benaderen en elkaar eens te zien in het echte leven... dan dat je voortdurend uh, je achter wat woorden verplaatst. Dan zie je mensen in een restaurant aan een tafel zitten... en vijf van de zes hebben een uh, mobieltje in de hand. Nou, en ze ik... zijn bezig. Nou ja, kijk, waar dit soort gevallen om gaat, is inderdaad gaat om omgangsvormen. Als ik met een groep mensen ben die allemaal actief zijn op die netwerken... vind ik het geen enkel probleem dat die andere mensen dat doen. Als ik bij een vergadering ben waar ik de enige ben uh, met een mobiel telefoontje... dan vind ik het onbeschoft om, uh, uh, om niet bij die vergadering te zijn. Maar dat zijn omgangsvormen. Er gaat nu een telefoon bij mij. En die uh, zal ik even beantwoorden. Jullie discussiëren even verder. Ja, dat maar we zitten ook uit. op Twitter. Okay, ik zit in de uitzendingen. Dan gaan we later even terug. Ja. <laughs> Dag. Nou, dat hij niet dat ik, nee, nee, dat is helemaal niet echt. Ik zeg even dat ik later terugbel. Um, maar het is toch een verslaving, meneer Blom? Dat gedoe? Um, <lacht> ja, maar niet meer dan naar de radio luisteren of, of, of, of kijken of de krant al binnenkomt. Um, natuurlijk, zijn, het is belangrijk voor mensen. Dat is iets anders dan een verslaving. Een verslaving is iets waarvoor je moet uh, worden opgenomen en uh, aan moet worden geholpen. Nou ja, daar zijn momenteel discussies eh, erg over gaan. Tot nu toe is internetverslaving nog niet opgenomen in de, de meeste encyclopedie. Uh, een hoop uh, artsen willen dat wel. En ik denk dat er tegenwoordig in deze huidige maatschappij... informatie valt niet meer te ontkomen. En als je praat over verslaving, er is nu ook wetenschappelijk bewezen... mensen vinden het prettig om uh, ja, 140 karakters tot zich te krijgen. Onze hersenen scheiden dopamine af... Een soort gelukstofje waardoor je nog meer wil. En mensen willen meer, meer, meer. En niet alleen via. En het, het is nu niet, niet, niet aan het ontkomen. Als ik nu ook om me heen kijk, ik zie hier een, een tablet-PC liggen. Ik zie hier een laptop. Ik zie hier twee telefoons. Ik voel mijn eigen boekzak al weer trillen. Dit is media Ja, de, de boek. Meneer heeft het voornamelijk over zichzelf. Dat hij er moeite mee heeft dat andere mensen die apparaten hebben. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Die andere mensen worden daar kennelijk gelukkig van. Nou, dat is denk ik. Uh, dat, dat op zich. Nu denken ze dat ze daar gelukkig van worden. Ik denk U alleen dat beter. mensen zich steeds. Ja, ik denk dat ik het beter weet. Ja, ik denk dat mensen zich momenteel steeds bewuster moeten worden... dat er ook nog iets anders is dan alleen maar het digitale. Meneer Dijverstein, multitasking is wel van deze tijd, hoor. Dat klopt. En ook daar zijn de onderzoeken uh, naar dat multitasking niet altijd even goed is voor je. Het leidt te veel af en daardoor kun je minder geconcentreerd bepaalde zaken doen. En daardoor krijg je dus, ja, je lost problemen niet meer op. Door de ruis kun je... Maar je kan toch zeggen in een collegezaal, weg met die dingen? Afgelopen ermee, Heel meer. Ik geef je college helemaal mee eens. En dan luisteren ze wel? Dat is namelijk de vraag. Hiervoor luisteren ze waarschijnlijk ook niet. Alleen nu wordt het duidelijker. Nou, heel vaak luisteren ze ook niet. Uh, want het is gewoon al zo in hun dagelijkse leven en bed dat ze niet meer zonder kunnen. En het ook niet willen. En dus ook gewoon niet doen. Francisco van Jolen. Sonja van Geloven die schrijft op Joop. Vreemd toch dat dit soort discussies. niemand zich afvraagt of er niet gewoon heel veel asociale mensen zijn. <laughs> en nu zie je dus eindelijk eens een keer dat dat zo is. Want de mensen veranderen nooit echt. terwijl de technologie steeds voorschrijdt. En daardoor zie je dus dat er mensen. Want dezezelfde discussie hebben we natuurlijk veel eerder gehad. Hè? Ja, nou ja, Voor ik de denk, komst van Twitter. En... Uh, Remco Kampert noemde dat altijd de eetlezen. Hè? Mensen die aan tafel. Ik herken het, het ook wel een beetje. Als je een beetje nerdy bent ingesteld. en je zit aan tafel. en het boeit je allemaal niet zo. dan ga je de, de ingrediënten van de potjes pindakaas lezen. Ja, en nu kijk je op Twitter. Of je vroeger ging je ik heb mensen op bezoek en dan stond de televisie aan. Die bleef aanstaan. Maar ja, aan wat, het gebeurt wat, tegenwoordig nog wel. Wat ik ook nog wel even aan wil toevoegen is... ik heb de afgelopen paar jaar door Twitter... meer nieuwe mensen ook in levende lijven ontmoet. Meer nieuwe, leuke en waardevolle mensen... dan in de tien jaar ervoor. Dan heeft u toch wel een treurig leven gehad. Dat, uh, dat weet u niet hoeveel ik er ontmoet heb. Maar treur, <lacht> dat, ik ben sowieso... Kijk, als ze uh, het asociaal maakt... dan moet ik zeer asociaal zijn. Dat is dan een uh, gegeven, ja. Naar de <lacht> laatste woorden zijn nu. Ik ben heel beleefd. Nou, deze nieuwe technologieën, ze verbinden enorm... dus mensen kunnen elkaar, dankzij digitale technologieën... makkelijk vinden en elkaar ontmoeten. Maar ja, als je elkaar dan ontmoet, zet dan alsjeblieft het apparaat uit... want vlees is nog steeds belangrijker dan digitaal. Tentwoordje Sander Duiverstein en sociale media-ondernemer Erwin Blom... hartelijk dank voor deze discussie, Francisco van Hetzelfde. Vooral wat betreft de televisieavond zit ik met enige dilemma's toch vanavond... want er is op Canvas om kwart over negen een reportage te zien... over de Indianerstam de Achuar in Peru en hun confrontaties met de grote oliemaatschappijen. En een kwartiertje later wordt op Nederland 3 een portret uitgezonden... over Andy Slek, kanshebber in de Tour. Die rennen werd een jaar lang gevolgd... tijdens een voorbereiding op Le Grand Spectacle. Lijkt mij een overlapping. En dan is er natuurlijk nog het jaarlijkse redactie-edentje... dat uh, overigens de geruststelling van de Waakhond... ter publieke omroep, Martin Bosma van de PVV... geheel en al wordt betaald uit eigen zak. Wat zou ik nou doen? Nou, ik stel voor dat u de twee genoemde interessante programma's bekijkt... en dan schrijf ik aan bij de rijstafel. Mooi geregeld. Jurgen uh, van den Berg is er niet. Wat is er aan de hand, uh, Frank Dumosh? Ik weet niet wat altijd is. Bij mij is niks aan de hand. Met jou? Uh, mij niet, maar waar is die? Waar is wie? Jurgen. oh, Waar Jurgen is? Oh, dat weet ik niet. Volgens mij is hij hier vakantie aan het vieren. Wat gaan we doen? In We gaan onder andere hebben over Kink FM. Kink FM. verdwijnt. Het was een heel leuk station, want eigenzinnige popmuziek draaide. stopte mee, niet meer te betalen. En we gaan het hebben over doodsbedreigingen. Gisteren rechtszaak, vijf mensen veroordeeld. We gaan het over dat fenomeen hebben van elkaar bedreigen... via sms en via de sociale media. Dat onder andere straks in lunch. En dan gaat het dus weer over netheid, beleefdheid... en fatsoensnormen en omgangsvormen op de sociale ja, dat media. Dat jij dat zegt vind ik heel bijzonder. Surf naar gids.fm. Tot zometeen. Het is duidelijk dat er gewoon echt geen activiteit was in zijn hersenen. Hij ging gewoon gezond aan een operatie in een paar dagen later... en heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet. Baby Jelmer wordt geopereerd aan zijn darmen. Maar hij komt met een zware hersenbeschadiging uit de operatie. Dit is een topzorgcentrum dat gewoon gefaald heeft. Als je daar niet heel duidelijk over bent... dan bestaat in potentie de mogelijkheid dat het morgen nog een keer gebeurt. En de inspectie voor de gezondheidszorg... die grijpt al vier jaar lang niet in. Nu vertrouw je erop dat de inspectie haar taak doet. Ja, dan vertrouw je ergens dat wat niet zo is. Dus dan kun je beter maar misschien helemaal geen inspectie hebben. Argos. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen en trotse partner van North Sea Jazz. Daarom volgt nu het koersverloop van de Dow Jones van afgelopen week, vrij geïnterpreteerd door jazztalent Jasper van Damme. <truimert>